Slob noemt leerlingen opsluiten en verplicht uit de kast laten komen, absoluut onaanvaardbaar. Bij het RIVM zijn de afgelopen dag bijna 8900 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er bijna 1300 meer dan gisteren en het hoogste aantal nieuwe besmettingen sinds 7 januari. In de ziekenhuizen liggen nu 2.238 besmette mensen, van wie 643 op de intensive care. Max Verstappen start morgen bij de opening van het Formule 1 seizoen van pole position. Hij was in de kwalificatie van de Grand Prix van Bahrein de snelste. Mercedes-coureurs Hamilton en Bottas starten vanaf de tweede en derde plek. Verstappen maakte in de vrije trainingen al een sterke indruk door bij alle sessies de beste tijd te noteren. Het is de vierde keer in zijn loopbaan dat hij vanaf de eerste plek start. De race begint morgen om vijf uur.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 Het weer vanuit het westen klaart het steeds meer op, bij een graad of 7 tot 9. Vanavond weer meer bewolking, maar droog. Ook morgen bewolking en smiddags in het noorden nog wat regen. In het zuiden soms zon het wordt dan 10 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB.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 Champre. ...dat was hij dan... ...welkom bij het tweede uur... ...van uh, Entertainment New. ...mijn naam is Heij. als je net inschakelt... ...zou zeggen... ...zit je te eten, eet smakelijk... ...en we gaan weer lekker... Uh, ...een gauw oude draai van uh, Jannes... ...en uh, ja, uit... Uh, ...uit uh, 2004... ...van het album Gewoon Jannes... ...en de hele wereld... ...mag het weten...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 Zolang dat ik van jou blijf dromen, weet ik wat liefde is. De hele wereld mag het weten Zolang van het album Gewoon Jonas uit 2004. Dromen, weet ik wat liefde is. Ja, heerlijk nummer toch? Maar goed, ja, heerlijk nummer of niet... We hebben iemand weer aan de telefoon en dat is Marco Carolos en ja, nu heb ik jou. Ja, een hele goede een avond. Een hele goede avond. Hé <laughs> <laughs> hey Marco, hoe, uh, ja, hoe is het? Goed, goed, ja. goed. En met jullie? Ja, met ons gaat het hier prima. Ja, we, we zijn blij dat we in ieder geval weer een beetje muziek mogen draaien. Hè? Dus... Ja, ja, ja. Heerlijk is dat. Hè? Muziek doet leven, hè? Ja, ja in deze tijd zeker. Ja, ja, zeker, ja. Ja, dat, uh, tenminste, uh, voor mij is dat zo heerlijk, uh, ja, hè, een beetje muziek, uh, ja, brengt toch een beetje vreugde. Ja, ik, uh, ik, ik zit al uh, toch wel dertig jaar in de muziek en ik heb er nog steeds geen dagspijt van. Nee, nee, nee, dat geloof ik graag, hè, want uh, ja, daar ben ik ook uh, ja, getuige van. En, en ja, ik denk, een hoop mensen wel. En, en, ja, ik, ik, ik kan het me niet voorstellen, een wereld zonder muziek. Nee, nee, absoluut niet. Nee. Ik, denk, ik denk dat ik knettergek word. Ik denk dat wij dan gek worden. In plaats van <laughs> ja. de mensen nu met de corona. <laughs> hey, Marco. Um, ja, jouw nieuwe single. Nu heb ik jou. Ja. ja hoe is dat een beetje tot, tot stand gekomen? Want het is, het is eigenlijk een, ook een, een, een vreemde titel. Wel. Nu heb ik jou. <laughs> <laughs> ja, ja. Nou, het is, het is eigenlijk zo dat, uh, uh, ja, ik zeg, ik zit al dertig jaar aan het vak. Ik ben, uh, ik ben ooit begonnen als, uh, als, als, als radio DJ, hè, piraterij ja. beetje ja. thuis en zo. Ja. Uh, Goede tijd. Maar, uh, ja. ...daarna gaan, uh, gaan, gaan, gaan, gaan draaien in een cafeetje en, en uh, feestje, partijtjes. 25 jaar bij Radio Eagle hier in Arendonk uh, gedraaid... ...net over de grens België, zo'n ja. grensradio is dat. Ja. Dus, uh, en op een gegeven moment kreeg ik daar Roel Jongenelen over de vloer. De basgitarist van VOF de kunst. Ja. En zijn vrouwtje had een uh, hele mooie nieuwe single uit, die kwam ze promoten. En ik was gewoon een beetje aan het meezingen met een nummer. En uh, hij zegt op een gegeven moment, Joff, die stem van jou, daar moet je iets mee doen... Zag ze dan hebben er ook al meer gezegd. Ik zeg maar: een dichtjok draait plaatjes, die zingt niet. <laughs> nou, kom eens naar de studio, zegt hij: we gaan een plaatje maken. Nou, dan hebben we een, een oud covertje eigenlijk opgenomen van uh, Die Knapen: Zing met ja, me mee. Ja. ja en uh, ja, toen is het balletje wel heel erg vlug gaan rollen, want ja, dat smaakte naar meer en uh, ja, we zijn ondertussen uh, acht nummers verder waarvan ik wel moet zeggen het, het, wat ik uit heb gebracht momenteel is nog allemaal een beetje dat carnaval en ski. Ja. en dat begon me toch wel een beetje te storen in de, in, in de boekingen die ik dan niet kreeg, want iedereen zei van ja, je bent carnavalzanger, je bent ski zanger, terwijl ja, ik ...kan veel meer als dat. Ja, ja, ja. En uh, toen had ik zoiets van... ...ja, dat moet ik dus bewijzen... ...maar dat ga ik niet doen met een cover... ...dan moet ik dus echt gewoon met een knaller komen... ...die ik zelf heb geschreven... ...heel anders dan wat mensen van mij gewend zijn. En eh, ja, dat, dat is... Eh, ...nu heb ik jou geworden... ...en ja, de titel eigenlijk... ...ja, het is uit het leven gegrepen... ...want als je, als je heel vaak kijkt op, eh, op Facebook... Eh, ...mensen die dan alleenig zijn... ...van, uh, van ja, uh, eh, ik ben nog steeds alleen... ...en uh, uh, waar is de ware... ...en, en dit en dat... En, ja, uh, ja, ja, ja. <lacht> ik, zeg, en, ik zeg altijd... ...waar is de ware, ja... <laughs> die ja, komt vanzelf. Ja. Kijk, ik, ik heb ook zoiets van: ik sta een beetje in het leven als als twee mensen voor elkaar uh, uh, gemaakt zijn hè, of voor ja, elkaar. Als, uh, ze, als ze voor zijn, elkaar bestemd zijn, inderdaad, bedoeld zijn, dan, die, dan komt dat sowieso. Die, die, gaan, die gaan elkaar vinden. Ik ja. denk, het zal niet van vandaag ja. op morgen gaan. En misschien met een hele grote omweg, wel, nee. maar het. Ja, en ja, dit... ja zo, is, zo, is mijn, zo is mijn relatie ook ontstaan want, uh, Ja, nee, maar goed, want... uh, weet je, de, de waarde ja dat wil niet zeggen dat je dat je er eentje vindt die, uh, met je achttiende. Het kan ook zijn dat je er eentje vindt met je vijftigste. Ja, weet je, is Daar is geen en, leeftijd en, aan gebonden. En dat is dit verhaal eigenlijk ook. Het dus, ja. uh, is een man die uh, op zoek is naar de ware en uh, op een gegeven moment uh, zit hij op een bankje en er komt een dame langs hem zitten en toen had hij zoiets van, ja maar dit, dit is ze volgens mij, ik ga het gewoon vragen, ga je ja. met me mee op stap. Ja. En ja, ja. <laughs> zo is het Hij uh, wil lekker uh, een bakje doen. <laughs> ja, ja, zo is het eigenlijk bij mij ook gegaan. Ja. Uh, mijn, mijn vrouwtje die werkt in, in, in een grillrestaurant, uh, ja. uh, was daar manager en ik was daar DJ. En we zijn van elkaar uh, toch een beetje uit het oog uh, verloren, maar nooit uit het hart schijnbaar. En we hebben via via zijn we elkaar weer tegengekomen te zeggen van joh, kom eens een bakje koffie drinken. En ja, ja, ja, nu drinken we nog steeds vaak koffie samen, dus... Uh... Ja, het, is, het, is, het, ja, het is wel mooi. Ja. Ja. Ja, het, is, het is eigenlijk een beetje een verhaal wat in mijn, eigen, eigenlijk in mijn andere programma past, op de, op de woensdagavond tussen tien en twaalf. Want daar hebben we dus uh, ja, hele mooie lossongs. Ja, daar zouden we zo ja, zou, ja, zou in passen. De, de plaat en zijn verhaal. Ja, zoiets, ja. <laughs> nee, maar het is, het is toch prachtig? Ja, ja, ja. Nee, maar dat, dat is het mooie van muziek. Je kan daar zoveel in kwijt. Dat is, uh, ja, dat, dat is gewoon echt zo fijn. Ja. Nou ja, ja, zeg ik... Uh, ja, ik uh, ja, music was my first love. Hey, daar <laughs> hebben we John House van, weet je. <laughs> ja, ja, ja, ja. And okay, it will be my last. Then, ook een van mijn favoriete nummers. Ja, ja, ja. Ja, dat is een heerlijk nummer, is dat. Ja. Ja. Hey, uh, Marco, heb jij nog wat, uh, uh, wat, wat nieuws op de plank liggen Want dit is nu uh, zeg maar eventjes iets anders dan uh, uh, wat je eigenlijk uh, normaal doet. Hè? Ja, nou, het, het, het heetste van de naald heb ik, ja? En uh, dat, dat is uh, dat wij vanmorgen weer de studio in zijn gegaan en uh, alweer bezig zijn met een nieuwe single. En dat wordt ook weer geen feest, geen carnaval, geen ski. Dat, nee, wordt maar weer, een lekkere... dat wordt weer heel verrassend. Okay. En ik kan er alvast een, een, een tipje van de sluier kan ik oplichten... Uh, want dat was heel leuk, we op dat moment dat we in de studio zaten, belde er ook een radiostation en die vroegen nou kun je al een beetje verraden wat, uh... en toen zei Peter van hier op mijn, uh, <laughs> mijn producer, <laughs> ja, daar zit een gitaar in, dus nou dat ja eigenlijk kan je dan nog een beetje een beetje, tenminste hè, als je een beetje logisch nadenkt ja, kan ik daar wel wat mee ja hè, ja. nee maar ik vind, het, ik vind het heel belangrijk dat er live instrumenten zitten. Zoals deze single daar zit dan een uh, saxofonist uh, live ik, ik, ik wilde, ik zal ik je vertellen, ik wilde net vragen, zit er ook nog een saxofoon in me? Maar... <laughs> nee, in de volgende niet, maar in de volgende zit uh, sowieso een live gitaar, een uh, live accordeon. En we willen nog iets met een fluit gaan doen. Maar dan moeten we even kijken uh, of dat dan een panfluit wordt, een blokfluit wordt, of een dwarsfluit wordt. Of, uh, ja, dat weten we nog niet. Nou, dat also, uh, is maar geen blokfluit wordt, alsjeblieft, Marco. <laughs> <laughs> ja, dus, dit is, een, dit is een heel klein stukje, eigenlijk een beetje als, als je denkt van het nummer is afgelopen, dan komt er in, in, in één keer komt er een, een, een, een fluitje en dan, en dan duurt het nummer eigenlijk toch nog even. Dat kan ik ook nog verraden en voor de rest verklap ik over het hele ah. nummer niet. In augustus komt hij uit, half augustus dus, uh, en dan, uh, dan gaan jullie hem ook zeker weer ontvangen dus, uh, en uh, ja, ik hoop dan hoop ik ook zelfs dat ik, uh, dat ik live gewoon in de studio erbij kan ja, ja dat uh, hoop ik inderdaad ook weer dat we hier uh, weer uh, eh, enigszins uh, ja, toch wel ja. uh, iedere week weer wat uh, mensen kunnen ontvangen ja daar gaan we maar vanuit, die positieve tijd houden we er gewoon in ja toch, ja Hey ja. uh, Marco, ik zou uh, uh, nog uh, zeker een, een dik uur met je willen lullen, maar dat gaat niet. Ja, wat houdt je tegen? Zeg je? Ik zeg, wat houdt je tegen? Ja. Ja, Zo verzindheid hebben we niet, dus. Die maken we gewoon. Ja, helemaal goed. Hey, um, ja, ik zou zeggen, gaat hem lekker. Met babbelen een andere keer gewoon weer eens een keer verder. En dan uh, voor mensen die meer willen weten op dit moment zou ik zeggen... Uh, uh, ja, op de socials ben ik te vinden. En uh, op www.marco.carolus.nl uh, daar, daar kun je ook een hoop van mij lezen. Dus uh, voor de mensen die nu al meer willen weten... Uh, kijk daar even rond. En uh, ja, zodra ze kan dan uh, babbelen wij gewoon in de studio een keer uh, een uurtje vol. Ja, want ja, dat, uh, ja, dat is toch mijn streven. Hey, alleen ja, wordt het uh, nu uh, gewoon uh, zo nu en dan even wat lastiger. Ja, dus, uh, ja, ja. Dus, dus ja. we gaan kijken in ieder geval positief uh, naar, uh, naar de toekomst. Zeker weten. hey Marco, ik zou zeggen... Ja, kondig hem lekker aan. Ja, nou mensen, ik zou zeggen... Uh, geniet van mijn uh, laatste nieuwe single. Hier is hij dan, Marco Carolus... Met de geweldige single, Nu heb ik jou. hey Marco, dankjewel. En uh, ik zou zeggen... een uh, Goed weekend. Ja, een goed weekend. Hé, dankjewel. En tot de volgende. Houdoe. Houdoe. Marco Corolles. En nu heb ik jou. Al jarenlang ben ik op zoek... Naar het meisje van mijn dromen. Ik hoopte elke dag...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 Maar je moet me echt geloven, bij jou voel ik me fijn, bij jou voel ik me fijn. Zo, dat was die dan, Marco Carolus. En ja, nu heb ik jou. Even kijken, wat gaan we doen? We gaan naar de drie op een rij van Fred Heij. Blijf erbij! De drie op een rij van Fred Heij. Every dance with the eyes you the eye Let them hold you tight You can smile Every smile for the man Who held your hand Knees the bed of But don't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 Drie op een rij van Fred Heij.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 Waar is het dan? De drie op een rij van Fred Heij. Ja, wat een geweldige nummers weer. Althans, uh, vond ik zelf. Uh, we begonnen met de Cats en Save the Last Dance uh, for Me. En als uh, tweede natuurlijk uh, George McRae en Rock Your Baby. En natuurlijk was dit Hot Chocolate en Emmy, Emma, Emma, Emily. Ja. En uh, ja, ik ga het even een uh, verzoekplaatje draaien. natuurlijk, uh, dat heb je al eerder kunnen horen. En natuurlijk... Uh, in uh, het eerdere programma op uh, Zandvoort ja, op zaterdag. En ja, aan het einde hadden we het over. How am I supposed to live without you? Ja, van uh, Michael Bolton. En ja, over het programma eigenlijk. Uh, wat ook op de woensdagavond tussen 10 en 12 uh, plaatsvindt. En uh, ja, onder, onder begeleiding van mij natuurlijk. Ikzelf. En uh, ja, we gaan hem uh, lekker draaien. Jullie zien dan. Michael Bolton, and how am I supposed to live without you? Yeah, Rob, here is the audio? I could hardly believe it when I heard the news today. I had to come and get it straight from you. They said you. Stoel voor de en dat allemaal van Michael Bolton. En ja, dat soort muziek draaien we dus ook op de woensdag tussen 10 en 12 in het programma. In uh, ja, mijn programma. Uh, See you, love. Bertje een hele goede avond. Ja, ja daar zijn, oh, we zijn we weer. Dat zijn we weer. Het kan even duren, maar we blijven achter de beurt. Ja, we blijven, we blijven terugkomen. He. Zo is het, zo is het. We zijn net hand David <laughs> voor zover mensen het nog weten te herinneren, die blijven ook terugkomen. Ja, toch? <laughs> ja. Ja, ik bedoel, voor, voor ons is dat uh, eindje david. Ja, voor voor degenen die dat uh, niet, niet kennen, uh, ik zou zeggen, uh, uh, google het eventjes. Ja, kijk eventjes. Ja. Zeg, frit, uh, heb je goede tijd gehad, jongen? Je bent uh, tijdje weg geweest. Ja, we zijn even een weekje tussenuit geweest. Wat heb je gedaan allemaal? Vertel het eens dus even iedereen in Sibbe, niet naar. Ja, nou ja, we zijn, we zijn eventjes lekker aan het klussen natuurlijk. Oh, klussen? Was je klussen? We zijn, we zijn lekker aan het klussen en uh, ja. Het, ben je een uh, beetje handig zeg? Ik, uh, ja. Wat dat betreft ben ik vrij handig. Gouwe handjes. <laughs> mm, ja, zo, zo kan je het noemen, ja. <laughs> niet niet te veel zeg, want anders komen ze allemaal hè. <laughs> ja. Heb <laughs> ja, ik helemaal geen radio meer. <hacht> zo is het. Nou ja, goed, je kan altijd wat anders nog gaan doen, hè? Ja, nee, dat is sowieso nou, Het is druk zo tegenwoordig, dus... Eh. Zo is het, ja. Hé, hey, maar dat dus, eh, is er niet? Nee, Bepje is eventjes een boodschapje aan het doen. En zegt zeg, kom nou op een tijd terug. Want we hebben radio uwe. Ja, eh... Ja, ik denk dat er een scheur in het tasje zat en alles op de grond ligt. Dat dus het dus du dus duurt het even wat langer. Hoe is ja. het met stemmen gegaan, Bert? Ja, ik ga er net over begin. Nou, ja. Ja, ik, het begin. Uh, ja, ik, uh, ik word een beetje depressief, moet ik eerlijk zeggen als ik het. Uh, <lacht> <lacht> <lacht> jonge jongen met een aanfluiting. Ja, ja, wat, uh, wat, ja, wat werd het? Ja, 21? <lacht> ja, nee, nice, nee, nice, ja, beetje ach. Nou, ja. Wat kan ik daar nou voor zeggen, jongen? Ja, ik, uh, het is lastig, hè? He? Uh, ja, het is lastig. Het is gewoon, uh, we gaan verder gewoon. Verder ja. en, en, en, en, en, en, en heftiger, heb ik het idee. Ik ja. denk dat de, de, de, de duimsgroepen die worden meer aangedraaid. Dat is mijn, uh, mijn voorspelling... wat het gaat worden. Dat uh, de komende vier jaar. Ja, ja, ja. ja, ja. ja nee, ik, ik ben alleen, er ook bang voor. Uh, ja, en da dat is niet alleen de regering. Dat is uh, met alle verhalen... die er vastzitten op dit moment... Dat, ja. We blijven gewoon in de avondklok. Dat is een fijn... Een lekker middel is dat. Ja, nou ja, ja... middel... Nou ja, voor ons niet. Laat ik het zo zeggen. Nee. Het is alleen uh, een middel voor uh, politie en handhaving. Ja. Ja. Ja, want... Uh, ja. Hey, laat ik zo zeggen. Ik, ik neig toch dat je haast te zeggen... dat we toch een beetje richting een, een, een soort van politiestaat uh, toegaan. Ja. Dat zal ik wel zeggen, ja. Dat nee. ik, zeker. Het is, het is echt zo, iets dergelijks. Jongen. Het is, uh, ik kan er weinig anders van maken. Ja. Weet, je, het is, weet je, ik zag van de week, zag ik ook weer zo'n film, een jochie dat was van, van 15, 16 jaar of 17. Hartstikke goed. Wat, kan je van de gozer zeggen, had hij een filmpje had hij gemaakt en toen had hij gewoon uh, gezegd, hoe lang moet iets duren voordat mensen opstaan. Ja, ja, ja, En toen, uh, ik weet niet of je dat filmpje ook wel eens hebt gezien. Dat is uh, uit uh, de, ik denk de vijftige jaren. Yeah. Ja, ik denk vijftige jaren. In Amerika dat is dat zo'n uh, dat wetenschappelijk onderzoek doen ze dan. Ja. Uh, dat filmpje staat volgens mij op YouTube. Staat dat. En dat, uh, dan zie je dus dat mensen, is dus er eentje is, zo uh, dus gaan ze bijeen doen met een, met, een, met een test. En een wetenschapper, en die zegt, er zijn twee mensen: de ene die bedient de knoppen. ...en de andere gaat dan in een kamertje aan een elektrisch uh, snoertje sportje zit. Ja. En dan wordt het gezegd, nou iedere keer moet je een paar vragen beantwoorden... ...en als er fout is, dan gaat het uh, voltagetje omhoog. Het begint met vaak volt, is niks in de hand. Ja. Maar het gaat zo vet dat het eigenlijk eindigt in 430 volt geloof ik. <laughs> Die man wordt een beetje geroosterd. <laughs> ja, een klein beetje de rook van mijn zoren, letterlijk. Heb je dat filmpje wel eens gezien of niet? Nee, nee, nee. Dat nou, heb ik nog, nou, nog nooit je gezien, je nee. Licht? Maar wel een uh, soort, soort van gelijke uh, filmpjes. Ja. ja, dat bestaat echt zo, dat je echt zo ziet... Die man die, die, die knoppen niet die ik op die knoppen drukken... Die begint die wordt natuurlijk ook steeds uh, nerveus. Dus die man die zegt, die onwetenschap... Nee, doorgaan, ga door, ga door, ja maar dit, nee, ga maar door. En hij doet dat dus, weet je. Ja. Nou, en die jongen in die het filmpje, die, die vergelijkt het eigenlijk met de tijd zoals van... Uh, nou, op dit moment, dat begint met... Uh, uh, gewoon uh, onschuldig, je handen wassen, en we, hebben, we, moeten ook niet, andere, geen, we mogen elkaar niet meer de hand geven, dan begint het mee. En als je er terugkijkt, moet je kijken jongen, je poot is er bijna, het is normaal. Ja, ja, ja, ja. En dat is met, met dat filmpje ook. Ja. Je, uiteindelijk was het zo, met, met, met, die, met, met het wetenschappelijk verhaal was het zo, dat die, die, die, die man die, uh, die antwoorden niet meer, die onderstroom werd gezien. Die, die, ander, die man dacht, die, die knoppen bediende, hij, die kerel is dood. Maar dat bleek dus niet het geval te zijn. Dus het was gewoon een opgezet. Maar ondertussen, weet je? Ja, ja, ja, Het is ook van, ja, maar haar zei je toch? Dan moest ik dat doen. Ja. Niet in je eigen verantwoording gaan staan. Ja, en dat is toch wel deze tijd waar we allemaal worden afgerekend. Ik kan niet uh, anders zeggen, Frit. Nee, nou nee, uh, uh, ja, iedereen... Zo moet dat gaan, dit verhaal. Ja, Nou ja, iedereen moet ze inderdaad uh, zijn eigen verantwoording nemen. Ja. Nee, en, uh, Het zijn spannende tijden wat dat betreft. wat. ja. Het moet er niet gekker worden als je die dingen al hoort, weet je van uh, de politiek dat ze nu weer een nieuw kabinet te samenstellen zijn en dat die, die, die, hoe die, die, twee vrouwen, dat ze dan ook weer al wat hebben uitgehaald. jongen, nou, jongen, jonge, dat die omzicht opeens weer uit, uh, eruit wat geknickt. Ja, ja, ja. Ik, jongen, jongen, jongen, wat een vuilnis, wat een ellende, wat een rotzooi. Ja, uit. maar de, de, de, de, Dat is je zeggen? Ja, een foto, uh, was gefotografeerd, hè? Wat, uh, ja. wat er op het lijstje stond en. Uh, wie moet je nog vertrouwen, Frit. Ja, ja, Dat is uh, eigenlijk wel het, uh, het punt. Want wat, uh, ja, met het, uh, ja, ik zie toch ook al op het moment dat je daar te veel aan deze gaat. ik ook van de week, weet je. Ik weet ja. helemaal niet goed van jongen. Echt, ja. ik, ik was een beetje defensief, zal ik je zeggen. Laat ik, uh, ik uh, wel, la la het zo, he? zeggen, la ik ja. zo zeggen dat het gewoon politiek is. Ja, nou, ja. Ik dat dat is letterlijk en figuurlijk politiek. Godverdamme. En die moet je dan gaan vertrouwen. Die moeten jou gaan en, en ons gaan vertegenwoordigen. Die ja, ja. Het ja. is voor geen beter. De nee, boel nee. wordt, wordt verkocht, vernakkeld. Ja, nou ja, de, de, de boel is al verkocht, laat ik het zo ja, zeggen. Ja. ja, dat is ook zo. Ik bedoel, ja. Dus ja, ik, ik, dus... zeg, ik zeg altijd: Nederland heeft zijn ziel al verkocht. Dus... Ja, weet je, dat is toch verschrikkelijk, vriend? Ja. Ja, ik weet ook niet waar dit naartoe gaat, weet je. wat... wat uh... Ja, ik, ik hoop dat er een verandering komt. En dat zal toch ja. denk ik vanuit de, de burger Nou ja, nee, ik, ik hoop in ieder geval hè, op een, een positief uh, uitzicht. Hey, dat, ja, zeker. Nou ja goed, ik zat laatst ook uh, te kijken. Dan zie ik van god, uh, het is ook zo'n zo nieuw uh, een, een, een bankinitiatief. Dat gaat, uh, dat heet vanuit een uit, uit een stichting. Die heet uh, de United People Foundation, dus een stichting. Ja. En die mensen die, dus het in, uh, de mensen die zijn bezig gewoon met een, uh, een eerlijk banksysteem ja, te zetten. Dat je daar geen rente toestand afratie uh, in zitten, Om eigenlijk op die manier gewoon een soort bijpas te maken. Waardoor je gewoon weer eigenlijk het heft in handen kan nemen. Ja, want er was toevallig van de week ook een stukje op de radio... Uh, uh, over uh, ja, dat het eigenlijk van de zotte is. Hè, ja. Dat mensen dus uh, geld moeten betalen... Ja. om ja. hun centjes bij elkaar te sparen. Ja, ja maar goed, het is sowieso raar. Moet ja. Er wordt een miljan, wordt gesmeten... en die denkt je dat het moet betalen. Ja. Dat als zij het geven, ja. Nou ja, maar ik, ik, ik, heb, altijd zoiets, ik heb altijd zoiets, Bert... van... Uh, he, dan, dan, dan hoor je weer op de radio van... nou ja, he, die gaat er vandoor... en die krijgt een gouden handdruk mee van 3 miljoen. Ja. En dan denk ik van... jongens, stop dat dan, hou toch eens mee. Met die 3 miljoen, 6 miljoen, 8 miljoen. Weet je. Boter, boter op hoofd, ja. het hoofd. Het is gewoon van de gekken. Allemaal, allemaal leuke baren hebben ze gekregen. Huh? Ja, maar. De... Kijk, je, je, je, je doet je werk en ze doen het werk net zoals ieder ander. Kijk, en dat eentje een beetje meer verdient dan de ander, dat, dat begrijp ik, weet je. Nee, als ze meer werkzaamheden moeten verrichten, ja, oké. Okay, maar om nou gelijk bonussen eraan aan vast te claimen eh, van, van, van 6 miljoen of weet ik veel. Dan denk ik van ja jongens, dit is toch eh, van de zot in deze tijd. Dat is, dat is gewoon diefstal, vind ik. Ja. Maar ik vind het vaak misdadig. Nee, maar goed, het, het wordt bij, de me, bij de burger wordt het uit de zak getroggeld. Zo is het. He? Maar ja, wat, uh, ja. Ondertussen weet je, wie kan je vertrouwen? Je, je weet bij God niet meer wat hij zegt, wat, wat, wat, wat of, of dat echt is. En we hebben al eens eerder gehad, hè, met dat bit met, met, met, met, met, met, met, met, natuurlijk in de naast zaten. Dat, ja. In de tweede uitzending hadden we dat gedaan. Ja, ja, dat bij een zegt dit, de ander zegt dat. Ja, ja. ja. En dan is er weer fake news worden gezegd. En dan is het, ja, zo, de moet je nou toch maar, zo een eend zegt. zeggen. Ja. Je weet het niet. Nou ja, dat, uh, dat we dit keer maar uitgekozen weer eens, hè, Om het lied te laten horen. Ja, dus ik, ik denk, nou ja, weet je, waar sta jij? He? Ja, daar dat, dat begon de hele handel mee. Ja, want het is natuurlijk ook zo. Ja. En, uh, ja, nu, hè. Uh, he, ik vind dat van de week ook, dat is ook zo'n uh, hoorde een jongen, dat is een gezinnetje, en, en die jongen die werkt bij een baas, en die, die, die jongen was verkouden geworden. Nee. Ja. En die baas zegt, van, ja, want zo zit het in elkaar, ga jij maar even laten testen. Ja. En die jongen laat zich testen, en die schijnt een uh, uh, uh, besmet te zijn met corona, of wat dan ook, maar ja, die was niks in dat ja nou, de hele familie kan tijd blijven. Ja. <laughs> ja, ja, ja, ja. Ja, en de rest, ja. je bent hier in contact bent gekomen, dan zie je gewoon, ja, Iedereen zit gewoon vast met elkaar. Moet ja. je allemaal een bedrijf hebben... dan moet je gewoon op die manier Dat is is klein probleem. Dat is gewoon een dwangmiddel is het geworden. Ja, ja want ik zeg het ook... Eh, ik zie wel eens mensen... dan denk ik van... Ja, hè, iemand die hoest of kucht een keer. Ja. Weet je, en dan zie je iedereen gelijk kijken... en dan denk ik van jongens... Eh, hè, doe eens even niet zo spastisch. Ja. Ik weet wat ook bijzonder is, Frit, De griep is er niet meer... Griep is weg, kanker is weg, ja. er is geen gezietes meer. Nee, nee, en dan gaan we hebben. Keurge... Ja, en dan gaan we kuggen en dan staat alles op z'n kop. Ja, dan heb je alleen maar corona. Het <laughs> <laughs> bestaat niet meer. Nou nee, ja, Natuurlijk, hè, oh. Jongen, ja, jongen. Ja, weet je wat, we maken er maar een gaantje van, we moeten gewoon... vooral Vooral af en toe even de schouders optrekken. Zo is het. En het positieve blijven. Want ja. uh, het is altijd makkelijk is in deze tijd. Maar ja, weet je, dan moet je toch even kijken. In je eigen vierkante meter. Ja. Dan sta ik hier en kan uh, ik in mijn eigen kleine kringetje gewoon in mijn eigen, nou, zeg maar, je liefde blijven staan. Gewoon ja. ja, ja. met elkaar en van elkaar blijven houden. Dus het is meest belangrijk wat dat betreft. Ja, dat is ook belangrijk ja. inderdaad. Ja. En, en we Zo. hopen gewoon lekker op het goede, op het positieve. En, maar uh, wachten we het even aan. We kijken met uh, goede moed uh, vooruit. Zo is het, Red. Zeker weten. En, uh, nou mensen, ik, ik zou zeggen... Uh, blijf lachen. Zo is het. <laughs> en uh, ga nog even genieten van een lekker liedje... van Beb en Beb in de Nazaten. En wil je nog een leuke uitzending zien... waar die liedjes vandaan komen... dan moet je even naar onze site gaan. Beb, en Beb in de .no. Zo is het. Of dat doet hij ook. Ja, ja. Ook, uh, ook te beluisteren op uh, YouTube... Zo is het. En ook te beluisteren <laughs> natuurlijk op uh, Spotify. Alles. Jongen, we zijn overal te bekijken. <laughs> ja, dat is belangrijk. En zeker in dus deze dit tijd. Ik vind jou een, een fijne uitzending weer. Ja, dankjewel. Ik we Heb een fijne avond. Ga lekker genieten. Ja. En uh, ga zult zult genieten, weer het elfde e gebod. Ja. We spreken we elkaar geloof ik weer over twee weken. Over, uh, over twee ja. weken weer, ja. Ja, nou zeg. nou ik, uh, we zijn er. Ja. We, we gaan even klussen, Hartstikke goed. ja De handjes heel Ja, ja, zeker wel. Hé, hey, dankjewel, hè. En een okay. goed weekend. Aju, paraplu. Aju, paraplu. En uh, groetjes aan Beb en de buurvrouw, hoor. Hey. Ik zal het zeker doen, jongen. Oké. Okay. Hoi, hoi. Hoi. Hoi. hoi. Wat sta jij? Als de nood aan de man komt. Waar sta jij, als het echt het woord? Ja, als het allemaal echt gebeurt, jongens. Zet waar sta jij, als het er even op aankomt? Sta je nog steeds op je benen, met het vuur aan je schenen? Of ga je er van vandoor? Slig ik met het virus in mijn nest. Nou, dat is lekker, daar ben je mooi klaar Ja, Ga jij me madden als de vest? Oh, kom maar, mijn moeder de vrouw. Trak jij volledig over stress? Ik kijk wel beter uit. Vind jij dat hamster, hamster in het bed? Nou ja, een extra blikje en, en heb ik straks een cent te maken? Zou jij met mij de bal pakken? Of vul je, je liever je eigen zakken? En heb je maling van de rest? Kom straks de buurvrouw van je uit, geslagen door de eigen man. Ach, Oeh, dat leuk. is lekker. Zeg, het leven niet meer fijn. Zeg. Waar ben jij dan? Ze weet niet waar, waar ze hem moet zoeken. De Hij ramt daar recht de in de alle hoeken. hoeken. Zou, Zou jij die vent vlucht? alleen vervloeken? Of zeg je dat misschien met fijn? Zou je dat leggen? We Natuurlijk wel! We waar sta jij als de nood aan de man komt? En waar sta jij als we stem wordt geschoot? Wat oh, ben je dan op je mondje gevallen? Zeg, en waar sta jij als het er riffen op aankomt? Jij bent te zeiken, kan Kijk ik het wel bekijken, Of ga je ervoor? Als ik het niet zo goed meer weet. Ach, En zelfs je voornaam steeds vergeten. Ik kan het best overkomen. Mijn proef weer vol zit, maar scheet. Daar in jakkes werd. Deel jij nog liever lee? Wat laatst de Russen binnenvallen? Jij daar ook sta met z'n allen? Of interesseert het je gerend? En als ik naar de paperhartig ga, waar sta jij als mag hemmen hem me onthalen? waar sta jij als ik een loodje heb geleerd? Waar sta jij, zou jij mijn leven verhalen? Sta jij dan te klanken met mij, mij tussen het en er komt er niets van terecht. En als de erfenis vrij komt, was jouw liever dan echt? Of loop jij dan te trutten, trek je gauw aan je stutten en doe je niet wat je zegt? Staat de wereld in droog, kijk jij dan weer? Op in het zand op raak je volledig van de lij. Waar sta jij als de nood aan de man komt? waar sta jij? Als het echt tijd bent woord niet lullen, bapoetjes, jongens. Waar sta jij? Als ik de reven op aan zal je nog steeds op je benen met het vuur aan je schenen of ga jij er door, We gaan we naar de galeriezen, waar zou jij dan voor kiezen? Zou jij je bezetten neem jij een Zo, dat was hij dan. Beb en bed ernaast zaten. Oh, waar sta jij? En natuurlijk een, sta een sta stukje van de zijkwijn. En uh, ja, we gaan nog een, uh, een lekker nummer draaien van, uh, van André van Duin. Zijn, uh, zijn nieuwe nummer natuurlijk met uh, ja, Danny Vera. En voor altijd. Ik heb op het kastje naast ons bed... jouw foto neergezet. S'avonds voor het slapen gaan... dan kijk ik jou nog even aan. Jouw liefdevolle blik... vertelt me dan dat ik...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 Voor altijd. komende twee weken zijn we natuurlijk uh, wel aanwezig. Maar niet live. En uh, ja, ik zou zeggen, tot de, tot de 17e eigenlijk. Ik zou zeggen, groetjes, Joep Doei. Mooi zo. En geniet van het weekend. Fijn weekend. En uh, ja, hopelijk blijft het zonnetje lekker schijnen. Ik zou zeggen, tot 17 april. Groetjes, bye.